Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Best in Brabant is gisteravond een busje met drugsafval in vlammen opgegaan. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar het voertuig is compleet vernield. In de bus trof de brandweer grote duizend liter vaten aan met chemicaliën. Het zou gaan om drugsafval. Hulpdiensten probeerden de omgeving te reinigen... maar konden niet voorkomen dat een deel van het drugsafval... met het bluswater in de berm van het bos is gelopen. De politie doet onderzoek naar de drugsdumping. Nederland gaat een topambtenaar benoemen... die het bestuur op Bonaire moet helpen. Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is de slagkracht van het lokale bestuur op het Caribische eiland ver onder de maat. Zo moeten er zichtbare resultaten komen op het gebied van verkeer en infrastructuur, gezond voedsel en betaalbare sociale woningen. Daarnaast gaat de Nederlandse Belastingdienst op Bonaire de belastingen innen. Volgens staatssecretaris Knops is er geen sprake van ingrijpen door Den Haag... omdat het bestuurscollege en de eilandsraad van Bonaire akkoord zijn gegaan met de afspraken en benoeming. De Duitse justitie gaat onderzoek doen naar Alice Weidel, de fractievoorzitter van de Alternatieve Vuur Duitsland-partij. Weidel wordt verdacht van het aannemen van illegale campagnedonaties. Ze ontving vorig jaar 130.000 euro van een anonieme donor uit Zwitserland. In Duitsland zijn schenkingen van buiten de Europese Unie verboden. De rechtspopulistische AFD bevestigt dat het geld is gebruikt om rekeningen te betalen, maar zegt dat het bedrag is teruggestort toen aan de herkomst werd getwijfeld. Afgelopen weekend publiceerde Duitse media over de schenkingen. Het Duitse Openbaar Ministerie wil nu dat de parlementaire onschendbaarheid van Wendel wordt opgeheven. En dan het weer, vannacht is er kans op mist. Plaatselijk is het rond het vriespunt. Overdag eerst nog wat mist. Verder wordt het vrij zonnig en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Oh, oh. Je oh, je oh, After dawn let the music take you somewhere. Keep yourself some room. If you want to catch some you're gonna have to show all your moves. Floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. She won't need to take a breather. Sliding into motion naturally. Don't let your body disappear.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 Om uur 3.